Tijd om naar school te gaan. Ik luister nog een keertje naar. Joe Bata. Ik neem mijn schooltas mee en ik pak mijn fiets. Elke dag maar leren hoe vind je zoiets? Rap de clap, de clap, clap, clap, rap de clap, clap, clap, clap. Ik vind het al oh zo stom, ik vind het al oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb. Rap de clap, clap, clap, clap, rap de clap, rap de clap, clap. Ik vind het al oh zo stom, ik vind het al oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb.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 Ja, dat was Danny Boy met Rappere Kleppere klep, klep. U luistert naar het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En, um, ja, mijn naam is Roy van Buringen en jammer, Koper. Ja, daar ben ik ook weer. Daar ben je ook weer. Um, we gaan het hebben over Afterschool, dat uh, oh. sinds enige tijd is uh, gearriveerd in uh, Zandvoort. Um, even een momentje. Goedemorgen, ja, goedemorgen Emmie van Rooyen. Goedemorgen, dit is uh, Jente Harmsen. Uh... Oh, sorry. Ja, excuus <laughs> daarvoor. Uh... Nou, in ieder geval uh, van uh, Afterschool dus. Dat uh, sinds enige tijd ook is uh, begonnen in Zandvoort. Kun je allereerst daarover uh, vertellen hoe jullie zijn uh, toegekomen om hier in Zandvoort ook uh, te gaan beginnen? Ja, natuurlijk. Um, ik ben inderdaad uh, Jente van Afterschool. En wij zijn een huiswerkbegeleidingsinstituut. Uh, um, en we zijn in 1999... Begonnen en opgericht door Andy van Rooyen en Thorwald Letzer. Mm -hmm. En um, afgelopen dinsdag is onze 21ste vestiging geopend in Haarlem. En uh, daar zijn ook zeker leerlingen welkom uh, vanuit Zandvoort die mm -hmm. in Haarlem bijvoorbeeld uh, naar school toe gaan. Ja, hey, jullie organisatie is, bestaat al enige tijd, sinds 1999. Uh, ja. Even over het algemeen, wat jullie dus ook in Zandvoort gaan doen, wat, wat houdt jullie werk in uh, precies? Nou, wij begeleiden leerlingen op een positieve manier bij hun schoolwerk. Um, dat houdt eigenlijk in dat we met die positieve benadering vooral belangrijk vinden... om het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten. Mm -hmm. um, dus onze slogan is dan ook eigenlijk dat leerlingen... Um, nou, blije kinderen aan de keukentafel zijn en ook vol ja. zelfvertrouwen in de klas zitten... En dat doen we uh, ja, door middel van huiswerkbegeleiding, maar ook bijlessen bijvoorbeeld. En uh, we helpen ook leerlingen van de basisschool. Dus het gaat eigenlijk alle kanten op uh, op die manier. Ja, de basis- en middelbare schoolleerlingen dus. En uh, jullie ja. combineren dat die rol van een vertrouwingspersoon en een uh, ja, huiswerkercoach in één. Hoe, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Uh, want dat is natuurlijk wel een interessante combinatie. Ja, ja, we zouden onszelf dan ook eerder coach noemen dan uh, docent, zeg maar. Omdat we het wel heel erg belangrijk vinden dat het welbevinden van de leerling centraal staat. Um, dus daarin ja, kijken we eigenlijk eerst als een leerling bijvoorbeeld uit school komt... hoe het uh, is geweest op school. En is er een momentje om even een koekje te pakken en uh, wat te drinken... Uh, voordat ze aan hun huiswerk uh, beginnen. En juist dat moment is heel erg belangrijk eigenlijk om... een een veilige omgeving ook te creëren om uh, de leerlingen ook de gelegenheid te geven. als het bijvoorbeeld even wat minder goed was gegaan op school, om dat eerst ook ja. even te kunnen vertellen. Um, dus echt ook eventjes te kunnen thuiskomen, eigenlijk uh, op een andere plaats dan in hun eigen huis. Maar um, dat is dus wel wat we heel erg belangrijk vinden, inderdaad. Mm -hmm. En uh, als ik het goed begrijp, uh, maken jullie uh, gebruik van de methode op maat... zoals ik jullie op, uh, op jullie website lees, uh, leren ja. doe je zo. Uh, hoe ja, moet ik dat, dat uh, voor misschien, Want jullie geven dus ook vanuit een eigen uh, ontwikkelde methode les. Uh, ja, zeg maar. dat klopt inderdaad. Ja, we werken volgens de leren doe je zo methode. En die is eigenlijk uh, uh, gebaseerd op de, uh, het handboek van Inge Verstraeten en Karin Nijman. En dat handboek heet Leren Leren... En daarin worden eigenlijk vijf verschillende leerstrategieën uh, besproken... die wij ook veel toepassen bij ons uh, op de huiswerkbegeleiding. Dus dat gaat bijvoorbeeld over um, gespreid oefenen... en dat mm -hmm. je uh, je stof opteelt in kleine stukjes... en dat er ook een groot deel uh, over horen daarbij hoort. En op die manier leren we leerlingen eigenlijk echt... hoe ze het beste kunnen leren voor verschillende vakken. Ja, ja dus zo nog wat meer over dat uh, aanbod dan maar even... De medewerkers van uh, Afterschool, hoe, hoe is het om uh, hier te werken? Um, nou, ik vind het zelf uh, hartstikke leuk om bij Afterschool te werken. Ik werk ook uh, al vijf jaar bij Afterschool. Um, ik ben begonnen als begeleider in Wassenaar. Toen woonde ik nog in Leiden. En vorig jaar ben ik vestigingscoördinator in Amsterdam geweest. Mm -hmm. En uh, aangezien ik zelf in Haarlem woon... Um, mocht ik nu dus de nieuwe vestiging uh, in Haarlem openen. Um, dus eigenlijk verschillende rollen al gehad binnen After School. en daardoor merk ik ook wel dat het op alle verschillende plekken binnen After School heel erg leuk is om met de leerlingen samen te werken. Als ja. begeleider de deed ik dat op een net andere manier dan nu als vestigingscoördinator, maar um, het is wel heel leuk om daar nog zo uh, bij betrokken te zijn, ook op de middag. En heb je dan ook een, een continue afwisseling tussen middelbare en basisschoolleerlingen? Of uh, is dat wel ja. verdeeld? Nee, er is inderdaad wel een afwisseling. Um, op de middag uh, kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld een basisschoolleerling langskomt... die bijvoorbeeld even een uurtje met een begeleider samen uh, gaat oefenen voor lezen of voor rekenen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En meestal als de middelbare schooltijd een beetje klaar is rond een uur op drie... Uh, dan komen er bijvoorbeeld ook leerlingen van de middelbare school... en die zullen dan met een begeleider samen ook in kleine groepjes aan hun huiswerk uh, gaan werken. Ja, jullie hebben op dit moment uh, meer dan uh, 2500 leerlingen en dus uh, sinds kort een nieuwe vestiging in Haarlem. Hoeveel uh, kinderen of uh, scholieren hopen jullie daarmee te bedienen? Nou, ik hoop dat er uh, um, ja, op een gegeven moment veel leerlingen op de middag zullen zijn uh, die ik een um, stukje op weg kan helpen. Um, momenteel lopen er al een aantal leerlingen ook uh, bij mm -hmm. me rond en die komen ook bijvoorbeeld uit Zandvoort... Dus uh, het is ook wel heel leuk om juist ook een wat breder gebied op die manier erbij te betrekken. Ja, ja, ja. en dan nog even terug naar jullie methode en dan een stukje zelfvertrouwen om daar nog wat op in te zoomen. Uh, mm -hmm. Hoe, hoe proberen jullie dat? Uh, ja, want het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om, uh, om huiswerk voor school, maar hoe geef je dat vertrouwen mee? Wat we erg belangrijk vinden bij after School is dat we uh, zorgen dat de leerling zich dus uh, op zijn plek voelt. Uh, natuurlijk zal het op een gegeven moment ook over schoolresultaten gaan. Maar ik vind het eigenlijk het belangrijkste dat de leerling dus uh, uh, wat meer zelfvertrouwen krijgt, bijvoorbeeld. En dat kan al heel erg helpen door uh, op een positieve manier dus met schoolwerk aan de slag te gaan. En als een leerling bijvoorbeeld uh, meestal een vier houdt voor wiskunde... Um, mm -hmm. Dan gaan we er niet gelijk van uit dat dat bijvoorbeeld een 8 gaat worden. Maar zijn we zijn wel heel erg blij met de leerling samen als het bijvoorbeeld van een 4 naar een 5 gaat. Of op een gegeven moment naar een voldoende gaat ook. Ja. En juist door op die kleine stapjes ook te focussen en niet direct op het eindresultaat. Um, focussen we dus voornamelijk ook echt op dat vergroten van het zelfvertrouwen. Ja, ja dat, dat, Nog even terug naar jullie website. Daar is ook te lezen dat er een 97% slagingspercentage is. Uh, hoe meten jullie mm -hmm. dat of waar, waar, waar komt dat uit voor dat getal? Uh, we houden elk jaar bij hoeveel eindexamenleerlingen ook bij onze bevestiging aanwezig zijn. Mm -hmm. En aan het einde van de examenperiode um, houden we dan een groot overzicht bij... waarin precies staat welke leerlingen geslaagd zijn. En op die manier kunnen we dan dus ook berekenen... dat uh, de 97% van de leerlingen die we tegelijk hebben in het examen... Ja, dat dan uh, ook in het examen daadwerkelijk gehaald heeft. Ja, ja, ja. En, en, en nog even terug naar het aanbod... Uh, wat voor lessen, of hoe moet ik dat voor me zien, meld je, je dan aan meteen voor uh, tien weken? Of kan je ook uh, losse lessen bij jullie uh, nemen? Dat wisselt eigenlijk een beetje uh, per dienst. We hebben bijvoorbeeld bijlessen. En dat is ook wel eens uh, of eenmalig of een korte periode voordat bijvoorbeeld een lastig proefwerk uh, eraan komt. Ja. Um, de huiswerpbegeleiding is meer een maandelijkse dienst. Um, maar dan spreken we bijvoorbeeld ook wel eens af dat we het eerst even aankijken tot bijvoorbeeld een volgende vakantie... om te kijken of een leerling die eerst bijvoorbeeld drie dagen per week komt... dat op een gegeven moment bijvoorbeeld naar twee dagen per week zou kunnen. Um, dus het belangrijkste is wel dat de leerling op een gegeven moment weer op eigen voet verder kan. Ja. En um, ja, de, dat, die benadering vinden we dan ook wel erg belangrijk om ook uit te spreken wanneer het goed gaat... en er misschien eens dus wat minder hulp uh, nodig is. Precies, ja. Dus het is eigenlijk ook gewoon om uh, op weg te helpen misschien juist met de mensen die... Uh nu een achterstand hebben opgebouwd... merken jullie dat in de coronatijd... dat er extra behoefte aan is aan organisaties als jullie? Ja, ja dat merken we zeker. En, um, zoals ik net al zei... is vooral dat welbevinden dus erg belangrijk van een leerling nu. We merken echt wel dat het wat pittiger voor ze is geweest... natuurlijk de afgelopen periode. Um, dat sommige leerlingen ook nog niet zo heel veel... bijvoorbeeld fysieke les hebben gehad. Dus mm -hmm. dat ze daar ook last van kunnen hebben... als ze dan een hele dag naar school zijn geweest omdat het toch echt wel anders is dan lessen die bijvoorbeeld eerst online zijn gevolgd. Ja. Dus we hebben daar wel extra die focus op. Uh, uh, ja, dat we goed in de gaten houden hoe het met een kind gaat. Um, juist ook in deze pandemie inderdaad. Ja, ja oké. Okay. En dan uh, nog uh, tot slot eigenlijk een beetje. Uh, als, als mensen zich zouden uh, willen aanmelden. Is dat dan, is daar nog een soort wachtlijst voor? Of kunnen ze eigenlijk meteen wel bij jullie terecht? Nee, eigenlijk kunnen leerlingen eigenlijk uh, gelijk van start inderdaad. Uh, meestal doen we eerst een proefmiddag, zodat leerlingen even kunnen kijken uh, uh, hoe ze het vinden bij onze bevestiging. vestiging. Mm -hmm. En dan spreek ik vervolgens af uh, met ouders of verzorgers wanneer ze uh, zullen starten. En um, eigenlijk is alle informatie op onze website te vinden. Mm -hmm. um, en dat is www.afterschool.nl. En het is daarin school zonder H. Dus het is A-F-T-E-R-S-C-O-O-L. Ja, ja oké, okay, duidelijk. En uh, de, de, dan viel me toch net nog even iets op. Uh, krijgen, ze, krijgen de leerlingen echt individuele begeleiding... of is het inderdaad ook gewoon een middag waar je met ook anderen zit... die uh, huiswerk moeten doen? We hebben ook individuele begeleiding inderdaad... waarbij een leerling bijvoorbeeld een uur lang met een begeleider... zelf aan het huiswerk gaat werken of voor een bepaalde toets gaat voorbereiden. Uh, maar we hebben dus ook huiswerkbegeleiding... waarin in groepjes van maximaal zeven leerlingen gewerkt wordt... En waarin een begeleider actief ook vragen stelt hoe het bij de leerling gaat. Maar uh, leerlingen ook zelf kunnen aangeven wanneer ze bijvoorbeeld ergens hulp bij zouden willen krijgen. Oké, okay, hartstikke goed. En uh, de, de, de vestiging in Haarlem, dat zit nu dan dus nog een beetje in de, uh, in de beginfase. Wanneer, uh, uh, wanneer hopen jullie echt op hetzelfde niveau zitten als op een andere locaties? Nou, ik hoop dat dat zo snel mogelijk zal ja, uh, zijn. Um, het duurt inderdaad even om het uh, op te starten. Uh, maar we zijn er helemaal klaar voor om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen gaan ontvangen. Dus um, ik hoop dat die tijd zo snel aanbreekt inderdaad. En uh, alle middelen zijn er, dus uh, iedereen is van harte welkom. Oké, okay, nou aanmelden kan dus via www.afterschool.nl. En uh, ook voor meer informatie kun je daar terecht. Ja. Um, uh, Jente Harmsen, dan zeg ik de naam dit keer wel goed uh, voor, voor, uh, voor het geval. Uh, dankjewel voor de toelichting en uh, veel succes uh, in de, deze regio. Ook, uh, ik hoop dat uh, ook veel Zandvoortse leerlingen kunnen worden bediend. Dus, uh, ja, dankjewel. dat hoop ik ook. Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Heel erg bedankt Jente. Um, wij gaan natuurlijk weer naar muziek en dan hebben we natuurlijk wel een heel toepasselijk liedje uitgekozen, namelijk van Herman van Veen, Huiswerk. Uit ieder boek, voel je daar weer gaat staan lummelen, op de hoorn. Als student zag ik de hoeren. Op het oude kerksplein, die in omvang en in leeftijd wel mijn moeder konden zijn. Jaren later zag je hoertjes, ook op straat wel in de Zo God zal het Jezus, jong nog, dat je bijna vragen zou. Is je huiswerk al wel af? Heb je ieder vak gedaan? Voel je met je bloede binnen? Hier ging staan. Je huiswerk al naar af, heb je ieder vak gedaan? Voel je met die blote benen hier ging staan? Ze weer naar huis toe gaan, ze is een Amerikaanse. We vonden moest raken. The <laughs> hier op ZFM Zandvoort, bij Goedemorgen Zandvoort. Altijd Huiswerk. Zo. En daar hadden we het natuurlijk net even over. En um, ja, weet u wat, uh, wat wel leuk is? ZFM zoekt natuurlijk altijd uh, vrijwilligers. En vindt u het nou uh, leuk <laughs> gedaan, uh, om leuk. Uh, vrijwilliger ja. te worden bij ZFM? Dat kan natuurlijk. Uh, www.zfmzandvoort.nl Daar vindt u alle informatie om vrijwilliger te worden. Techniek, radiopresentator, verslaggever, uh, gastpresentator. Uh, dat ben ik vandaag. En, met je kooltrui. Uh, Met mijn kooltrui. En nog heel veel andere dingen, zfmzandvoort.nl Ja, wat gaan we dan even doen om zo'n tijd op te vullen? Nou, in, in eerste instantie nou, de vrijwilligersverwerving uh, Cor, uh, tijd, tijd op te vullen. Um, het lijkt mij leuk als er af en toe is iemand die denkt van nou, ik wil wel eens een keer meedoen met presenteren, ja. maar niet altijd. Ja. Dat er dan mensen zijn in Zandvoort. Nou, ik wil best wel één keertje wil ik meedoen met Goedemorgen Zandvoort. Ja, dat kan altijd natuurlijk. We gaan wel door een strenge screening en even kijken ja. of je het ook echt kan. En het is uh, natuurlijk zo dat... Uh, we hadden natuurlijk op de woensdag hadden wij ook uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. Ja. En ja, dat is nu gesneuveld helaas... omdat uh, Gert van Kuik plotseling is overleden. En die was natuurlijk wel een beetje de kartrekker En die deed de redactie. En als er dan mensen zijn die denken van... nou Ik, kan ik heb wel veel no contacten of zo... Ja, heel veel contacten, maar ik wil niet presenteren, maar ik kan wel de redactie doen voor uh, deze woensdag. Ja. En er waren natuurlijk een vast aantal items. en dat was natuurlijk heel leuk, want er werd natuurlijk gepraat met, uh, met Gilles Kok van de Zandvoortse Courant. Er werd natuurlijk met de Zandvoort Insight werd er gepraat van wat er is er deze week in het programma. En dan hadden we natuurlijk nog... Uh, de gemeente ook, hè? Ja, maar ook de gemeente. Walter Sands kwam dan naar beurt en hadden we natuurlijk ook de in... Views die dan op zaterdag plaats gaan vinden. En dan was er weer een gesprekje van... nou wie komen er allemaal zaterdag in de uitzending? Ja. Uh, wat ja. is het onderwerp van uh, andere programma's? Dat werd altijd vergeten, wordt nooit aangekondigd. En daar was die zaterdag... of tenminste de, de woensdag... was het was, was beter dan de zaterdag om dat te doen. ja nee, dat zeker. is helemaal weggevallen. Nou, dat gaat natuurlijk een gemis zijn. En het is belangrijk dat het in het... Uh, ja, dat het door wordt gezet, helemaal in het oog van Gert, want die heeft dat wel altijd wel. Ja, ja. Die, had, die zat nog vol met hadden. initiatieven en ja. mooie ideeën. Zo ook uh, Stand voor uh, waar we zo meteen nog meer over gaan praten. Maar ik heb eerst nog even een ander nieuwtje wat uh, dat betreft. Uh, want uh, ik heb hoor een hele erge echo, maar dat kan aan mij liggen. Oh, hij is nu ineens rustiger. Ja, dat fijn. Het schijnt dat mijn microfoon dat, dat heeft. Dat goed. Ik, ik zit hem maar Heerlijk. Ja, oké. Okay. Uh, niet zoals eerder vermeld op 16 februari woensdag, maar op woensdagavond 23 februari wordt door Team Sportservice Zandvoort een sportdebat georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vindt plaats in het clubhuis van de Zandvoortse hockeyclub en daar gaan politici in debat met sportsbestuurders en sporters, dat belooft dus een sportieve avond te worden... Um, de de belangenorganisatie is ook uh, enige tijd natuurlijk, of nee... dat moet ik anders zeggen, ook een aantal keer op deze radio geweest. Dus wel bekend in Zandvoort ook van de vele activiteiten... die zij zo door het jaar organiseren. En die organiseren nu dus een sportdebat... met wat er allemaal moet worden uh, geregeld voor Zandvoort... wat betreft uh, het sport dus, uh, de, de sport moet ik zeggen. Het debat vindt van 7 tot 9 uur plaats... in het clubhuis van de Zandvoorts Hockeyclub dus... En wordt geleid door BNR-sportpresentatrice Annegreet Haars. En het debat zal rechtstreeks te volgen zijn via een livestream... die uitgezonden wordt via Zandvoort Insight. En uh, de platformen van Zandvoort Kiest. En um, over het algemeen is het wel even goed om te horen... want ik, daar komt hij weer. Ik zag ook veel mensen er op Facebook over praten. Nou, wat als je nou meer wil weten over al deze dingen die worden georganiseerd... ook het slotdebat en uh, wil je nog even kijken... Hoe de situatie bij GBZ erbij gesteld staat. Ga dan naar zandvoortkieste.nl voor al het politieke nieuws. In aanloop naar de, die verkiezingen dus. Want dat is belangrijk. En meer dan die uh, helft van de kiesgerechten de, die vorige keer kwamen opdagen naar het stemhokje. Dat, we, dat hopen we toch echt wel op te gaan krikken. En uh, Roy, uh, zometeen hebben we het natuurlijk nog uitgebreid over het... Uh, jongerendebat. debat ja dat zeker maar uh, dan ga jij maar er, zullen omverkeken. we anders even dit uh, deze tijd vullen wat wat verwacht je eigenlijk van de verkiezingen ja wat, voordat ik dat ga zeggen wil ik wel eventjes even één ding zeggen um, ik uh, wil ook nog zeggen dat het leuk is wij hebben ook een poeltje natuurlijk een exit pool op ja. de website zandverkies.nl, waar je gewoon anoniem kan uh, zeggen van ik ga die stemmen en dan kunnen uh, over de hele maand ga je veranderen. Laat het dan ook even weten. Want wij zijn wel heel erg benieuwd wat Zandvoort gaat kiezen dit keer. Want ja. uh, vorig jaar uh, of vier jaar geleden ja, was het natuurlijk wel weer heel... Um, het was natuurlijk wel voorspellend. En nu, nu zijn er zoveel nieuwe partijen bijgekomen. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Zandvoort uh, gaat kiezen. Wat ik ga kiezen, dat doe, doe er niet toe. Uh, nee, dat, maar wat uh, is je voorspelling? Mijn voorspelling is... Eigenlijk dat de nieuwe partijen meer naar voren gaan komen en dat de oudere partijen toch iets minder zetels uh, gaan krijgen. Omdat uh, ja. de rumoer die er de afgelopen jaren is geweest, ja. uh, toch wel een klein beetje zat is. Komen ja. ze er alle tien in? Nee. Nee, dat niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, dit, en dan toch even kijken wat, wat ik er dan zelf van verwacht uh, qua voorspelling dan. Het wordt in ieder geval een hele spannende week. En ik heb zelf ook wel het gevoel dat wat jij al zegt... door die nieuwe partijen die ook echt uh, kans maken... Hè, echt uh, serieuze partijen met een uh, lijst met uh, geschikte kandidaten... zoals ja. je dat nu op het eerste oog uh, kan zien... Uh, wordt het spannend dus. 9 à 10 uh, partijen die daar straks dan uh, komen uh, in de Raad. En 17 zetels te verdelen. Dus ja, dat worden eigenlijk maar maximaal fracties van 2, 3. Hè. Dus ja. dat uh, wordt heel interessant. En dus ook... Interessant voor de coalitievorming en de uiteindelijke wethouders die daaruit ontstaan. Waar we vandaag natuurlijk nog een nieuwtje uh, bij hadden. Wat de komende week zeker ook nog meer over bekend wordt. Maar houd daarvoor ook alle standwoordse media in de gaten. Want lokaal speelt genoeg. En het gaat over uw toekomst, over jouw toekomst, over de toekomst van jongeren dus ook. Daar gaan we zometeen uh, meer over praten. En dan hoop ik nu eigenlijk over te gaan naar de muziek, maar ik zie Koor nog heel druk... Ja, er gebeurt van uh, alles op de achtergrond. Er uh, alles, het is een ja. rumoerige uitzending vandaag, waar veel te melden ook uh, is. En uh, ja, heeft u, uh, ook, uh, wat heeft u ook wat te melden? Heeft <lacht> u ook wat te melden? Bel naar de studio. Cor krijgt telefoontjes. Ja. Hoe was uw weekend? Ja. Het maakt allemaal niet uit, deze uitzending. Want uh, er gebeurt van alles wat we eigenlijk niet uh, zo hadden gepland. Maar dat maakt niet uit. Nee, inderdaad. En uh, de, de, als we dan toch nog even moeten volpraten zometeen. Na deze uitzending uh, hebben we nog een uh, herhaling van Oud-Zandvoort te horen, wat toch altijd wel de moeite waard is uh, om lekker weer even uh, nou, tien jaar terug te duiken, want dan was die uitzending, maar daar, vanuit daar nog langer terug te blikken met een, een belangrijke persoon uh, van een organisatie. Dan hebben we vanmiddag natuurlijk nog het uh, feestje van twee tot vijf met uh, Rob Harms en, uh, en Albert en Vos. Met Zandvoort op zaterdag. Ja. Op zondag kunt u de dag rustig beginnen met, uh, uh, met de jazz natuurlijk. Hè, de vaste waarde bij ZFM Zandvoort. Um, uh, ja, en door de week is het natuurlijk ook genoeg te doen. Ja, wat, nee, zeker. We hadden afgelopen week natuurlijk de eerste maandag van de maand weer Rainbow Radio Zandvoort. Dat wordt niet komende maandag, maar de week daarop altijd. Dus twee weken na de uitzending ook weer herhaald. Wat dat wat betreft de maandag en de ochtendprogrammering. Daar zit ook altijd een, uh, live gepresenteerd programma, Er is dus uh, genoeg te doen. Ja, u denkt nu, waar zit u nou precies naar te luisteren? Maar we wachten even tot de overschakeling naar de muziek. En dan gaan we het zo meteen hebben over de, ja, de jongeren in Zandvoort. Niet over jong Zandvoort, maar over alle jongeren in, uh, in Zandvoort. En uh, hoe het met hun toekomst gaat, daar wordt komende week een debat over georganiseerd. Uh, wat ik zelf mede presenteer met uh, Romy Koning. En daar gaan we het zo meteen dus meer over hebben. We hebben dan ook nog afsluitend van dit programma. Ja, het begint echt een beetje... Een promotiepraatje te worden. Ongemakkelijk te worden ook ja. wel. Uh, de agenda natuurlijk nog. Want de, de in Zandvoort, net als in heel Nederland, mag steeds weer meer. Uh, en er is, uh, staat wel wat interessants te gebeuren de komende week al. En dus ook de komende weken in uh, Zandvoort. Onze mooie badplaats blad, uh, daar uh, in uh, Zandvoort uh, aan zee. Cor, uh, we willen muziek. Ja, gewoon een lekker muziekje zo voor de zaterdagochtend. Niet te hard, niet te zacht. Niet dat je er in slaap van valt. Uh, Cor, welk nummer staat klaar? Nou, ik had een, een nummer uitgezocht en dat was een, een nummer. Wat ik, dat was een maar, nummer? Nou, dat was van de Noisette met uh, I Never Forget You. En ik moest daar eigenlijk denken aan, aan Gers van Kruik. Heel goed, ja, heel mooi. Uh, toch nog even dus de terug... zijgedachten is... Nou ja, dat is het nummer wat, uh, wat ik in mijn collectie heb. En dat ik dus zoiets heb van... Nou, dat nummer dat vind ik echt een, uh, een toepasselijk nummer. Dus, dus je speciale aandacht voor de komende drie, vier minuten... voor Never Forget You van de Noisense. Wat je drinking Roar my whiskey. Now, won't you have a with me I'm sorry I'm a little late I got your message by the way I'm calling in sick today will be my nice. set Muziek en informatie hoor je hier bij ZFM Zandvoort, bij Goedemorgen Zandvoort. En, en vandaag hebben we het ook over het jongerendebat. debat. Want we hebben het net al uitgebreid over alle debatten gehad en politiek. Maar we gaan het nu even hebben over jongere debat. En dat doen we met Romy Koning en um, Jelmer Koper. Die heeft, heeft ja, nu even een andere pet op. Ja. En um, ja, jongere debat. Eindelijk wordt er weer een jongerendebat debat georganiseerd uh, in uh, Zandvoort. En jullie zijn de gespreksleiders. Romy, hoe vind je dat? Ja, super tof natuurlijk. Heel blij dat dit uh, tot stand is gekomen. En heel tof dat ik daar deel van uit mag maken. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, de, de organisatie ligt in handen bij Zandvoort Insight en eh, zandvoortkiest.nl uh, um, Jelmer, uh, vertel. Um, hoe gaat zo'n avond eruit zien, het jongerendebat? En op welke datum is het natuurlijk? Ja, het, het jongerendebat vindt plaats op vrijdagavond 18 februari van 7 tot 9 in het HDMZ-museum. We hebben afgelopen week ook een promotiefilmpje online gezet... waar ook de burgemeester nog een leuke oproep doet om te gaan stemmen en om mee te gaan doen. Ja, en daar gaan eigenlijk de deelnemende partijen die ook aan de verkiezingen meedoen. Dus dat zijn er tien, zijn er veel, maar genoeg materiaal dus. En die gaan in, met elkaar in debat over de toekomst van, van jongeren en dat zijn de mensen tussen de 18 en 35 die in Zandvoort wonen. Dus uh, ja, ook als je nog 35 bent, dan uh, hoor je bij dat debat... en dan mag je ook langskomen en meepraten. Nou, je mag sowieso langskomen. Maar uh, samen met Romy dus presenteren we stellingen... en uh, hoe gaat dat er precies uitzien, uh, Romy? Ja, nou, uh, debat, het debat is verdeeld in uh, drie rondes. Yes. Uh, ronde 1 die uh, bestaat uit uh, stellingen... waar alleen maar eens en oneens op geantwoord kan worden door de partijen... Uh, het idee daarachter is dat je dan een beetje een globaal beeld kan vormen... over de politieke partijen. Uh, omdat we natuurlijk niet alleen maar jongere onderwerpen willen weten... maar ook uh, ja, de wat grotere globale onderwerpen. Ja. Um, ronde twee, die is, uh, daar is ruimte voor echt debat. Dus daarbij zullen we uit de hoge hoed telkens drie partijen trekken. En deze drie partijen zullen bij elkaar gezet worden... en debatteren over een stelling. Um, zo zie je hoe zij een bepaalde mening uh, of onderwerp onderbouwen... En, um, ja, daar kun je natuurlijk heel veel informatie uit ophalen. Ja. En uh, de derde ronde is toch wel een van de meest bijzondere rondes. Omdat we daarbij uh, de jongeren uit Zandvoort willen betrekken. En uh, dat kunnen zij doen door hun uh, vragen of eventueel zelfbedachte stellingen bij ons in te sturen. Dat kunnen ze doen via um, onze socials, dus via de Instagram DM of via Facebook. Dus als je dit hoort en denkt, nou, ik heb echt een supergoeie vraag... Kom dan alsjeblieft met jouw stelling of jouw vraag of je onderwerp bij ons. Ja. Want dan zullen wij uh, het vuur aan de schenen leggen bij de partijen in uh, ronde drie. Zingen. En hoe, uh, hoe, hoe kunnen mensen dat doen, uh, Romy? Nou, dat kunnen ze dus doen door de socials te gebruiken. Dus daar is een, uh, een Instagram hebben we. We hebben een Facebook. En daarbij kan je gewoon uh, in de DM sliden. Ja. En ook op Facebook een messenger sturen. We hebben ook al een aantal keer in de story een, uh, een oproepje geplaatst. Dan kan je gewoon heel gemakkelijk op die story reageren. Dus de vraag is ja. ook, doe dat massaal. Ook als je denkt, nou, dat zal vast wel daarin terugkomen. We weten het maar nooit. Misschien hebben wij net de andere kant op gekeken. Dus stuur alles in wat je in gedachten hebt. En dan kunnen we er een mooi debat van maken. Ja, precies. En nou ook wat Romy net zegt. Het is de, ze, ze kunnen dan insturen via Instagram met onze interactie. Hebben we ook al vooraf. En ook tijdens het debat natuurlijk online. Maar wat je wel echt ziet, is dat het wel echt meer leeft hoor, bij jongeren zelf. Ja. We hebben nu een hele partij, Jong Zandvoort, waar veel jonge gezichten op staan. Waar we ook een, uh, een uh, hele jonge kandidaat uh, voor krijgen die het, uh, die het debat namens die partij gaat doen. Maar sowieso, de, over alle partijen heen, het leeft wel wat meer. En ook als je dan zo vanuit Zandvoort kiest bezig bent op die kanalen... Uh, ja, is iedereen ineens met politiek bezig en dat is toch wel leuk. Ja, merk je dat echt aan de reacties van de jongeren, Romy? Ja, absoluut. Toen ik hier aan begon, uh, ik denk nu ondertussen alweer twee jaar geleden... toen ik die uh, Facebook startte met starten zullen graag een in Zandvoort. Toen had ik toen al niet verwacht dat het zo zou groeien... dat ik zoveel respons zou krijgen. En ik zie dat de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar groeien. Het is wat Jammer zegt, met de aanstormende partijen. Zee heeft heel veel jonge um, mensen in de partij. Nou, Jong Zandvoort ook. Uh, en je merkt gewoon dat het steeds meer leeft. Het was bij mij in mijn omgeving, merkte ik wel dat de jongeren in mijn omgeving wel zoiets hadden van... ja, er moeten dingen veranderen en er willen dingen anders. Maar dat er heel erg een idee achter zat van... ja, maar ja, het heeft toch geen zin. Nee. En daar zit nu wel een omschakeling in. Dat ze denken, oké, okay, maar als we onze stem wel laten horen... en samen staan, dan kunnen we misschien wel wat doen. Dus ja, dat merk je wel. Dat is wel heel tof. Ja, maar is politiek minder saai geworden ook door bijvoorbeeld dit initiatief? Denk je dat dat het daardoor ook uh, komt? Nee, ik denk dat het nog steeds wel heel saai kan zijn. Ik denk dat het een soort verantwoordelijkheid is van de politiek zelf. En bijvoorbeeld ook door debatten zo uh, als deze te organiseren is. Om, te, om zeg maar echt heel hard te benadrukken van als de politiek gaat over woningen. Uh, de politiek gaat over een mooi stuk uh, boulevard over voorzieningen uh, in de wijk. Als je dat ook duidelijk maakt aan de jongeren zelf, want daar hebben ze gewoon uh, heel veel aan aan bijvoorbeeld een sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning als starter, uh, wat, waar Romy net ook al even op uh, inhaakte. Uh, ja, als je die verantwoordelijkheid neemt en gewoon echt goed benadrukt uh, vanuit je partij of vanuit de gemeenteraad eigenlijk gewoon gezamenlijk, uh, dat had je dan ook de afgelopen periode uh, meer kunnen doen op uh, sommige elementen, dan, uh, dan wordt politiek ineens niet meer zo saai en dan weet je, oh ja... Als ik op die partij stem, dan uh, wordt er ineens meer mogelijk uh, dan bij de ander. Of ja, uh, de, de, ligt de ene partij meer. Uh, uh bij mij uh, dan de ja, ander. Precies. En dan wordt het ineens... Uh, ja. Nou ja, en sowieso wat jij zegt, uh, saai, ja. saai blijft het altijd, omdat het gewoon heel veel droge stof is. En het een constante discussie is, omdat er altijd verschil in mening is daarbij. Maar ik denk dat het wel werkt dat we het op een hele moderne manier aanpakken. Zodat we echt social media erbij halen. Dat we heel erg kijken naar, oké, okay, wat, wat interesseert de jongeren nu? En juist dat soort uh, onderwerpen halen we aan, ook in het jongerendebat. Ja. Dus daardoor wordt het ook geen saai debat met alleen maar van, nou, hoe denken we over duurzaamheid en hoe denken we over ja. dierenleed, wat ook heel belangrijk is bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, de jongeren in Zandvoort, die willen ook wel wat meer weten over dingen ja. die echt spelen in Zandvoort en ook dingen die spelen in Zandvoort voor de jongeren. Wat ja, voor items kunnen we verwachten, bijvoorbeeld? noem er een, Robin. Nou, we kunnen zeker uh, woningen aanbod verwachten. Dat is... Um, ja, jouw punt. Hè? Dat ja. is uh, enerzijds ja. mijn punt, maar wat je ja. ook wel merkt, uh, is dat alle politieke partijen dat hebben opgevangen. Maar ja, we zijn toch wel benieuwd, oké. Okay. Iedereen heeft het in zijn programma staan, maar hoe dan? We kunnen allemaal wel schreeuwen, ja, we gaan eraan werken. Hè? Nou, vertel het maar. Dus uh, woningaanbod is zeker eentje die uh, naar voren komt. Uh, horecagelegenheden komen naar voren. Dus ja, hoe ziet het uitgaansleven in Zandvoort eruit? Uh, maar denk ook aan veiligheid op het ja. strand. We zien dat het op het strand steeds drukker wordt. Um, zeker in de zomers. Hebben wij genoeg mankracht aan politie hier in Zandvoort? Of moeten we weer kijken naar een strandpolitie? En hoe denken de politieke partijen daarover? Ja. Dus ja, het is best wel breed. Ja, het, het idee van die avond is ook echt dat er uh, vanuit die stellingen... en vanuit het debat eventueel ook nieuwe ideeën kunnen komen. Hè? Dus ook samen met men, uh, mensen in het publiek... en uh, de personen die online wat insturen... dat er eigenlijk ook gewoon misschien standpunten zelf nog worden gecreëerd. Een soort van... Of op een hele andere manier ineens naar gekeken wordt. Nou. Uh, inderdaad, gewoon een nieuw idee waar je bijvoorbeeld ook zou er aan kunnen denken is een... Uh, ja, als je dingen gaat organiseren voor jongeren, dan moet er natuurlijk ook geld voor zijn. Uh, hoe denken partijen bijvoorbeeld over een uh, jongerenfonds of over een uh, raad waar jongeren meepraten Kijk, dat komt allemaal uh, dan ook die avond voorbij. En ja, op die manier proberen we toch de politiek wat dichter bij de jongeren te brengen door het, uh, door het klein te maken, door echt ja, niet over de grootse, grote beleidsthema's, de bereikbaarheidsvisie en de bestemmingsplannen en zo. Nee, maar gewoon kijken van we willen uh, de komende jaren 600 woningen erbij. Hoeveel zijn daar voor jongeren? Daar gaat het over uh, ja. vrijdagavond. Eh, we gaan zo verder praten. Um, wij hebben, uh, of jullie hebben vorige week een uh, promotiefilmpje samen met Zand de Zuid opgenomen. Uh -huh. En uh, daar gaan we even naar luisteren. Oh, wat leuk. Oh, ja. we gaan er toch niet naar luisteren? Toch we niet. gaan er toch niet naar luisteren. Het is echt zo'n uitzending vandaag. Ja, het wat zeg je? Oh. Oh. Nou, dan ga ik het even anders uh, regelen. Um, ja. In ieder geval, ja. Maar uh, Romy, we gaan, gewoon, we gaan er gewoon verder over praten. Um, hdmz museum wordt het uh, georganiseerd? Uh, vanaf hoe laat? Zeven uur. Zeven uur. En dan is er een aanloop en dan begint het. Ja. Maar het is ook online te volgen. Hoe belangrijk zeker. is dat? Nou ja, dat is zeker in deze tijd waar we nu in zitten... met corona behoorlijk belangrijk geworden... Um, dat is voor ons ook heel onzeker om dit uh, te organiseren. Um, kijk, het kon sowieso plaatsvinden. Maar wel, ja, welke locatie doen we? Doen we het wel op locatie of doen we alleen een livestream? Uh, we hebben toch wel gemerkt dat het heel belangrijk is um, om contact te hebben. Dus toch uiteindelijk ervoor gekozen om het bij, H bij het hdmz te doen. Um, mocht het zo zijn met de regels dat er mensen bij kunnen komen... Dan, uh, dan kan dus het publiek komen. Maar als dat niet kon, dan heb je toch een fijne plek om dit debat te voeren, waar we ja. gewoon de ruimte hebben. Ja. En vanuit daar kan natuurlijk gewoon de livestream. Dus deze plek die gaf ons kansen genoeg om uh, nou ja, beide kanten op te kunnen gaan, ongeacht wat de coronaregels corona doen. Ja, inderdaad. En als er dan uh, de mogelijkheid tot publiek is wat we wel verwachten, dan uh, vanuit de partijen komen ook wat mensen dan mee, zodat dat ook verdeeld is in het publiek. Ja. Dat er niet alleen maar uh, een applausmachine staat voor één partij. Want dat zal een beetje lullen. Dat wij een zijn, beetje staan te juichen met ja, de tweeën. Ja, ja, ja. Applaus voor onszelf, nee. Okay. <laughs> Eigenlijk moet je gewoon klappen net als we bij de televisie doen. Zo. Nou ja, we kunnen wel. Ik weet niet of jij nog wat te doen hebt. Maar je kan met een bordje er voorbij lopen. Misschien is er nee. nog een subsidie uh, voor uh, mensen. Voor applausbordjes, ja. ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Nee, um, het is helder hè, wat er gaat gebeuren. In ieder geval. Uh, ja. En uh, nog misschien wel goed om te noemen is... Want uh, de inhoud is dus duidelijk en de praktische informatie dat in verband met corona komt dat ook wel. Ja, dat moeten we zo volledig mogelijk naar buiten brengen. Dus houd daarvoor echt de komende dagen nog uh, Zandvoort kiezen in de gaten. Ook inderdaad dat publiek en hoeveel de mensen er uiteindelijk zullen komen. Uh, naast de kandidaten, dus en uh, wat je verder moet weten om het uh, bijvoorbeeld dan ook online goed te volgen en uh, dat je het allemaal goed meekrijgt. Uh, ja. Nee, helemaal goed. Uh, Zandvoortkiest.nl en in ieder geval op de social media te volgen bij Zandvoort Inside uh, Live. En, um, en op alle andere ja. platformen van Zandvoort Kiest. Ja, hartstikke goed. Ik vind het uh, uh, een leuke uitdaging, ook voor mezelf. En om dat dan samen met uh, Romi te presenteren, die zelf ook uh, bezig is met, uh, uh, met de woonkans voor jongeren, is dat natuurlijk een... Uh, Mooie aaneensluiting van uh, mensen, om dat zo even te zeggen. Maar hadden we nou nog een uh, promotiefilmpje? Of? Uh, nee, dat gaat hem niet worden. Jammer, en wilt u dat pro promotiefilmpje uh, nou uh, ook uh, kijken? Ik zal zorgen dat het ook naar de social media wordt gestuurd uh, van uh, ZFM. Ja, het maar, er uh, al. En anders op ook allemaal weer terug te vinden. Ja, gaan we Bro nog... Uh, oh, ja. Dat schuift me even af. Nee, ik wilde nog iets anders zeggen, maar dat heeft hier niks mee te oh, doen. Oh ja, want je gaat nu weer over naar de presentator. Hè? Ja. Romy, heel erg bedankt voor je komst. En we gaan je allemaal zien bij het jongerendebat. Ja, uh, helemaal goed. Toi, toi, toi. Het gaat helemaal goed. Dank komen je, je wel. Dank Ja, en dan uh, transformeer ik weer even naar de presentator. Dan ja. we een heel leuk geluidje bij. Nee. Okay. Uh, we hebben nog ander politiek nieuws, want we begonnen deze uitzending natuurlijk uh, tussendoor met het nieuws... dat uh, de huidige wethouder Ellen Vrij. Uh, voor komende verkiezingen daarna weer als wethouderskandidaat zou gelden. Dat uh, bericht bracht OPZ via het nieuwe communicatieplatform voor politieke partijen Facebook naar buiten. Maar iedereen die wij hebben benaderd, een stuk of vijf mensen betrokken bij de VVD... Uh, ook Jong Zandvoort en dus ook OPZ uh, wilden niet reageren. Uh, wat op zichzelf wel opvallend is als je zelf zo'n bericht naar buiten brengt. Maar we houden de komende dagen onze eigen persberichten in de gaten. Om te kijken of de partij zelf met het nieuws komt op het moment uh, waar dat uh, voor bedoeld was. Uh, dan hebben we nog een agenda, uh, Roy. Want uh, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou, het begint de komende langzaam, weken. Uh, zo, langzaam uh, weer uh, te komen. Dan moet ik wel even wat goede briefjes hier... Hebben. Um, de agenda gaan we natuurlijk eventjes uh, over ja. hebben. Uh, oh, er staat uh, niks. Nee, er staat niks. De, de, uh, in nou, die, uh, ik heb wel één ding. Ja, jij uh, hebt één ding. Het is een blanke agenda. Door corona is er natuurlijk nog heel weinig te doen op dit moment. Langzaam begint het trouwens wel weer te komen, hoor. Dus, uh, ja, zeker. Uh, en dan toch nog even uh, eentje voor de agenda voor komende week. Dat is op donderdag 17 februari van uh, 2 tot 4 uh, in de middag. Geeft Marlene Sherps vanuit haar uh, nieuwe atelier een workshop uh, beet, Beeldhouden? Beeldhouwen. Um, in het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. Iedereen uh, weet dat wel uh, te vinden. En De workshop begint met een korte lezing over de geschiedenis van de beeldhouwkunst. Dus je komt niet alleen uh, daar om wat te doen, maar ook om wat uh, de kennis uh, tot je te nemen. Ja. Ja, van de eerste oermoeders tot aan de hedendaagse plastieke sculpturen en installaties. En hun plaats in de ruimte. Vervolgens volgt een uiteenzetting van de verschillende technieken. waarvan binnen de beeldhouwkunst onder meer gebruik wordt gemaakt. En eh, het houden uit de verschillende steensoorten. Het verschil tussen harde en zachtere steensoorten. En hoe maak je een beeld dat in brons gegoten moet worden. En hoe gaat het gieten van bronzen beelden zelf in zijn werk. Nou, dat klinkt als een vol interessant programma. georganiseerd dus door uh, Marlene Scherps. op uh, komende donderdag en. Uh, 22,50 per persoon, maar dan heb je ook uh, wel een uh, waardevolle middag, denk ik. Zo, nee, zeker. En um, ja, in ieder geval, wij gaan heel veel door natuurlijk met uitzend hier op de radio. Dus er is nog genoeg te luisteren uh, vandaag. Zometeen gaan we natuurlijk naar Zandvoort op Zandvoort uh, luisteren van Mario Zandvoort. En uh, vanaf uh, twee uur is er uh, natuurlijk. Nee, ik vergeet nog een heel belangrijk ding, natuurlijk. Uh, anders gaat Koorm op mijn vingers tikken. Um, je hebt ook uh, nog een gesprek met Oud Zandvoort, toch? Koor. Ja, ja wat, wat, wat staat er vandaag ingepland? Want uh, dat, we, nou ja, dat hoorden we zo meteen, want Cor heeft nu geen telefoon. Ik vind deze uitzending een beetje chaotisch. Maar dat, uh, uh, ja, dat, dat was hem mij... zeker. En, en dan vergeten we ook nog natuurlijk vanaf uh, twee uur is er uh, Zandvoort op zaterdag. En dan heb je daarna nog Entertainment for You hier op de Zandvoortse radio. Um, ja, wij willen natuurlijk uh, iedereen bedanken voor deze gezellige... Uitzending. Ja. Jij krijgt nog wat toegeschoven, Jomer? Dan toch nog even informatie over de uitzending die hierna is uh, te luisteren van Oud Zandvoort. Uh, een interview met uh, Rax Rudolfus over het Zandvoortse Trommelkorps. Dat klinkt heel interessant. Dus één en twee kunt u luisteren. Uh, oh, dat hebben we net gezegd. Uh, Zandvoort uit Zandvoort. En uh, verder uh, is het allemaal duidelijk uh, om ZFM te volgen via de website www.zfmsandvoort.nl. We bedanken voor deze Goedemorgen, uh, goedemorgen Zandvoort-uitzending. draaien voor de techniek, muziek, de jingles en de, uh, de belletjes tussendoor. <laughs> uh, de redactie is gedaan door uh, Ben Zonneveld en uh, Gerrie Rutte deze week. En presentator met uh, speciale dank aan Roy van Buringen. En Jij ook, Jelmer Koper. Dankjewel. Een prettig weekend en tot volgende week. En dan hebben we ja. een, uh, een uh, nummer uh, uh, klaarstaan waarvan ik de titel niet weet... maar dat is een mooie verrassing voor de afsluiting van deze bijzondere uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week... dan staat de koffie gewoon weer klaar... vanaf 10 uur bij Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien... en dan een ontdekkingstocht door het mooie dorp in de Duinen... met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort.